Maar daarmee komen we op één uh, vraag dat wij eigenlijk uh, ja. kregen toen we het onderzoek uh, aan het doen waren. Was, um, er, er lijkt niet zoveel ontwikkelende beleggers te zijn in Nederland. Nee, dat klopt. En dat, dat is wel een wezenlijk verschil met uh, uh, Engeland. Ja, ja. Uh, dus die langdurige investering met een... Uh, in, in Nederland een is, is een hele duidelijke scheiding ontstaan tussen ontwikkelaars en beleggers. Ja. Het zijn echt twee pakken op takken van sport geworden en ze hebben heel weinig niet te combineren. En er zitten een aantal redenen in. Onder andere de fiscale reden, omdat in Nederland het, het, het fiscaal gezien erg aantrekkelijk is om onze beleggen niet te ontwikkelen. Mm -hmm. uh, dat is waarom Radamco gestopt is met het ontwikkelen. Ja, de fiscale ja. regels zijn dus een beetje raar. Waarom zijn die er eigenlijk? Waarom mag dat eigenlijk niet? Zou je ook kunnen veranderen? Uh, is, maar het, ook... is het kort uit te leggen waarom dat is? Dat is De fiscale regel die uh, maakt dat uh, ja. Je bent vrijgesteld van... Van, ...van belasting op het moment dat je... Uh, dat je uh, ...geen ondernemingsactiviteiten hebt, maar... ...alleen maar belegd. Ja. En on, uh, ontwikkelen wordt gezien als een ondernemingsactiviteit. Hè. Ah. Dat, uh. mm -hmm. Dus je valt in een ander belastingstelsel dat veel voordeliger is... ...en op het moment dat je gaat ontwikkelen... ...dat uh, uh, is het eigenlijk uh, bedoeld als, als een, als een ja. stimulans voor, uh, voor het op gang houden van beleggingen? Ja, ja het, het, het is bedoeld om beleggingen in vastgoed... Ja. Op een gelijke manier te behandelen als belegging in aandelen of belegging in weet ik veel wat. Hmm. Alleen, dat is wel een probleem, want stel je voor, ik ben Corio, de belegging van Hoge Krijgen, en ik zie van Goh, ik zou het hier willen, ik wil niet zo'n waardecreatie kunnen doen, hmm. alleen ik kan zelf niks doen, want ik mag niet ontwikkelen. Hmm. Dus er moet weer een ontwikkelaar opkomen en dan krijg je ingewikkelde constructies, want die moeten weer van jou gaan kopen ja. hmm. en die gaat het dan later weer terugverkopen. Dan krijg je twee keer verder schrappen, dat betekent overdrugbelasting, hmm. moet je weer. Allerlei rare constructies en fiscalisten en juristen geloven want die, die schrijven in uurtjes en in ja. kalmer rare constructies. Maar het, het, het zit er ook een beetje in dat... Um, doordat, ze, doordat ontwikkelaars en beleggers uh, zo sterk van elkaar gescheiden zijn in Nederland, hebben ze ook hele andere denkwerelden. Ja. Ontwikkelaar echt behoorlijk korte termijn, opportunistisch. Belegger meer lange termijn, meer strategisch. Ontwikkelaar gaat meer voor de korte winst. De ene, de ene transactie, belegging heeft meer oog voor langjarig rendement. En uh, ja, uh, meer transacties, hè. langlopende huurstromen, meer huurcontracten. Ontwikkelaar, Ontwikkelaar heeft gevoel bij stedenbouw en architectuur, belegger. Kijk ja, naar zijn spreadsheet. En uh, of de marmer in de hal ligt. Uh, want als dat niet de geval, moet het geval is, moeten ze snel hebben. Ja. En die, die is alleen maar gevoelig voor stedenbouwkundige argumenten. Als je aannemelijk kan maken dat het geld oplevert. Ja. En dan ook termijn. nog binnen, ja, de lange termijn is een probleem.